In de Canadese stad Montreal voor het stemlokaal. Twee weken geleden moesten de Fransen in de Canadese miljoenenstad... ook al uren wachten voor ze hun stem konden uitbrengen. Dat komt doordat er maar één locatie is ingericht voor de verkiezingen... terwijl er tienduizenden stemgerechtigde Fransen wonen. In Frankrijk zelf kunnen mensen morgen pas stemmen... in de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron... en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Macron leidt in de peilingen. In Warschau zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de Poolse regering. De demonstranten vinden dat de regering de democratie uitholt. De president wil een referendum houden over een nieuwe grondwet die hem meer macht geeft. Volgens de politie waren er rond de 10.000 mensen bij de demonstratie, maar volgens de oppositiepartij die het protest had georganiseerd waren het er 90.000. In Rotterdam was veel belangstelling voor de herdenking van de dood van Pim Fortuyn. Honderden mensen hielden om zes over zes een minuut stilte bij zijn standbeeld in het centrum van de stad. Het is vandaag 15 jaar geleden dat de politicus werd doodgeschoten door milieuactivist Volkert van der Graaf. De Duitse sprinter André Greipel heeft in de tweede etappe van de Ronde van Italië gewonnen en ook de ro roze leiderstrui veroverd. Hij was op Sardinië de snelste in de massasprint. Het is de zevende keer dat Greipel een etappe wint in de Giro en het is de eerste keer dat hij de roze trui mag dragen. Het weer dan. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen in het noorden nog even zon. In de rest van het land overwegend bewolkt. Met in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.